3 uur. Jongroots met het NOS Journaal Kom... heeft de partner van Gerrit Komrij haar medeleven betuigd. met het overlijden van de dichter en schrijver. De koningin stuurde hem een condolieance telegram. Ze schreef, Nederland heeft in hem een groots dichter verloren. Als dichter des Vaderlands schreef Komrij onder andere gedichten bij het 20 jarig jubileum van koningin Beatrix. Bij de verloving van Prins Willem Alexander en Maxima en bij het overlijden van Prins Klaus. Gerrit Komrij overleed gisteravond in Amsterdam na een kort ziekbed. Hij was 68 jaar.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 De vroegere RAF-terroriste Verena Becker is veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf. voor betrokkenheid bij de moord op de Duitse procureur-generaal Boebak in 1977. Het OM had 4,5 jaar geëist. Siegfried Boebak werd op klaarlichte dag doodgeschoten vanaf een motor. De verantwoordelijkheid voor de aanslag werd opgeëist door de terreurbeweging RAF. Maar wie de dodelijke schoten heeft gelost, is nooit opgehelderd. De zaak werd in 2010 heropend nadat de zoon van Boebak, Bekker, van de moord had beschuldigd.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 in de Randstad staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort, tussen Blarikum en Eembrugge 7 kilometer, ring A10 west richting Zaanstad voor de Koentunnel 3 A12, daarna richting Utrecht tussen Nooddorp en Zoetermeer 3 kilometer door een aanrijding, daar is de rechte rijstrook dicht verkeer richting Utrecht kan via Amsterdam en Alfa aan de Rijn over de A4 en de N11, dan de A13 daarna de richting Rotterdam, tussen Ippenburg en de afrit Berkel en Rijs 9 kilometer door een aanrijding, A20 hoek van Holland richting Gouda, tussen Ketelplein en Spaanse polder 2, aan de andere kant op de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Terbrechtseplein en het Klempolderplein 5. En op de A28 Utrecht richting Amersfoort tussen knooppunt Rijnsweert en de afrit Dendolder 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Het is weer vrijdagmiddag, even over de klok van 3 uur tijdens weer voor de hitlijst van Europa. De Euro Breakdown iedere vrijdag tussen 3 en 5 hier op CFM Zandvoort. En 22e jaar, alweer van de hitlijst. Aflevering 27 daarvan. En vandaag alweer de 5 juli van 2012. Van de 40 platen zijn er deze week 18 die onder de stijgers vallen. 3 die blijven zitten waar ze vorige week ook zaten. 16 die één of meerdere plekken naar beneden dalen. En 3 die gewoon helemaal nieuw binnenkomen. Ik denk dat er natuurlijk ook 3 platen zijn die ruimte maken in de lijst. Quitino en Sander Silva doen dat met Epic na 16 weken. John Mayer en Shadow Days na 15. En ook voor Nickelback en Lullaby is het over 15 weken stonden die mannen in de lijst. Een goede week is voor Colvin Harris samen met Nio. Let's go, die gaat namelijk 8 plaatsen omhoog en daarmee de snelste stijger. De snelste daler is Carmen met haar Broken Heart. Zij zakt daarmee namelijk 9 plaatsen. Dat alles in haar 13e week. Dus uh, voor haar toch een ongeluksgetal, die 13. Emiel van die staat er een stuk langer in. Ondertussen alweer 18 weken te vinden in de lijst. Ze is wel zakkend van 31 naar 38. Maar met de 18 weken toch wel het langst genoteerd van allemaal. We gaan hem straks nog voor je draaien. Die plaats van Emil Sandé. Nicky Mier en Starship doen we niet. Die zak van 36 naar 39. En we beginnen de lijst onderaan. Euro breakdown op vrijdag. Breakdown op Vreda. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Short van Dam. 1988, werd deze Adel Emile Zande geboren en deze single next to me staat ondertussen alweer 18 weken in de lijst van Europa en daarmee dus de langsgenoteerde alweer van deze week, dan zak het van 31 naar 38 en daarvoor op nummer 40, DJ Fresh Rita the aura hot right now, in de 15e week 7 plaatsen verlies, verlies voor deze twee en de eerste binnenkomen vinden we dan op 37 Rudimental. Dat is de naam van het wonderlijke muziekproject van DJ Locksmith en songwriter-producer Priest Agnet, Casey Dryden en Amir Amour. Rudimental is uh, niet makkelijk in hun hoekje te plaatsen. Dat vinden ze zelf ook niet. Als het dan toch moet, dan gaan we voor Bass Music with Soul. Al dus de mannen van Rudimental. In de UK staat Rudimental op het punt om echt door te gaan breken bij het grote publiek. En mede dankzij deze nieuwe single Feel the Love met een gastzang van John Newman moet dat zeker gaan lukken. Ook Europa valt op dit moment voor de mannen van Rudimental. Samen met uh, John Newman is dit de eerste single die ook in Europa gaat doorbreken voor deze mannen. Feel the Love is de eerste binnenkomst. 37.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 Sleep is keeping me awake. It's the house telling you to close your eyes. It's so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 Of Monsters and Men horen je op jouw Zondvoorts Radio en Little Talks. 15 weken lang staat de band nu in de lijst van Europa. Ze zakken wel van 30 naar 36. Voor de volgende binnenkomen gaan we naar plek 34, afkomstig van de derde single. Uh, ja, de derde single is het trouwens van het album Love is a four-letter word. wat uh, Uitgekomen is dit jaar van Jason en Het is wel een koffer van Luke and the Loving Tones, die het nummer schreef in 2005 na de Orkaanrap in uh, Katrina. En Jason Mraz, die speelt het nummer vaak live voordat hij besluit de koffer op te nemen voor zijn album. En dat is een goed besluit, ongeveer, want de plaat is gewoon een hit aan het worden. De Freedom Song Jason Mraz op 34.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 Mijn leraren kennen natuurlijk door de gigantische hit o To The Bouncer. En ze zullen wel gedacht hebben: Never Change a Winning Team, want ook een nieuwe plaat van de Studio Killers Eros en Apollo lijkt erg op hun vorige. Maar het is gewoon weer een lekkere plaat om naar te luisteren. De lijst begonnen met DJ Fresh en Wita Aura Hot Right Now in de 15e week, zakken het van 33 naar 40. Van 36 zakken het naar 39, in de 14e week gaat Nicky Mee en haar Starships. Emil Miel Next To Me is met 18 weken het langst genoteerd van allemaal... ...maar zakt van 31 naar 38. Rudy Metal en John Newman, Feel The Love, nieuw binnen op 37. 36 op Monsters and Men, Little Talks in de 15e week zes plaatsen verlies. Carmen, Broken Hearted, in de 13 weken week is zij de snelste dalers, ze zakt namelijk van 24 naar 35. Jason Morrison of Freedom Sound, opnieuw binnen op 34. En 33 is vijf plaatsen winst in de tweede week voor de Studio Killers. Eros en Apollo. De Babysitter Circus, Everything's Gonna Be Alright, staat 9 weken in de lijst, zak van 26 naar 32. En in de 9e week zak het van 27 naar 31, Nel Luftado Big Hoops, Bigger the Better. En op 30 vinden we dan de hoogste binnenkomen nadat de band vorig jaar samen met vocaalcollega Christiane waar die gigantisch hit Moves Like Jagger scoorde, heeft Maroon 5 de smaak te pakken. Om dit machine in werking te stellen werd wel wat afgeweken van de vertrouwde pop rock sound en ging de band over op een nog softer pop geluid radio en niet dat zullen toch wel meer van smullen dan het geluid wat we eerst van ze gewend waren. En dat bleek ook wel uit de overexplode lead single Payphone in een onwaarschijnlijke samenwerking met de Week and Flow rapper Wisclavia. De nieuwe single One More Night wordt verrassend van deze nieuwe formule weer afgeweken. Net als bij Payphone werd producer Shellback ook mee aan One More Night. En deze keer zit de Zweedse producer Max Martin echter ook in het team. Hij was verantwoordelijk voor grote successen van onder andere Britney Spears, de Backstreet Boys en NSYNC, Dat alles in de jaren negentig. Halverwege de vorige decennia over op een zwaarder rock getint En Sindsdien was het wat rustiger rondom Max Martin. Althans in de hitlijsten die wij hier draaien. Op Almanai fuseren Shellback en Martin poprock met reggae. En dat is blijkbaar één grote uitkomst van één grote hitformule. Noem 5 en One More Night is de hoogste binnenkamer deze week in de lijst van Europa. Zij doen dat meteen op nummer 30. You know En one more night. ZFN, Westkust De buien die we vanmorgen hadden, die zijn allemaal verdwenen. Vanuit het zuidwesten klaart het weer op en kwam geregeld de zon tevoorschijn. Wind die waait matig aan zee en vanmiddag zelfs wat vrij krachtiger. Dat alles uit het zuidwesten. Temperatuur stijgt naar 22 graden. Vanavond klaart het geleidelijk op en komende nacht is het vrij helder. Bij niet meer dan een zwakke zuidelijke wind daalt de temperatuur naar een graad of 14 en morgen schijnt al geregeld de zon, maar in de middag kan er wel weer een bui van vallen met kans op onweer. Met een zwakke zuid- tot zuidwestelijke wind stijgt de temperatuur dan naar 21 graden. Zaterdagavond in de nacht naar zondag is het bewolkt en vallen er regelmatig wat buien. Wind matig uit zuid tot zuidoosten, en de temperatuur daalt dan naar een graad of 15. Zondag schijnt weer af en toe de zon, maar ook dan vallen de buien met kans op onweer. Wind matig uit zuidwesten, en de temperatuur blijft steken bij een graad of 22 we gaan verder met de hits van Europa. Voor jou klaar heb ik staan de nummer 29. Zes plaatsen winst in de tweede week voor Ben Howard en Keep Your Head Up. En daarna meteen de winnaar van het Eurovisie Songfestival. Lauren en Juthoria. I spent my time watching the spaces grown between us and I cut my mind.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 Yeah, the sun's so hot up all night.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 Ze was al heel lang bezig om eindelijk te gaan doorbreken in Europa. En bedankt het Eurovisie Songfestival is het deze Zweedse Laura. En gelukt, Yutoria staat in de derde week op 27. Zeven plaatsen wiens, want vorige week stond ze namelijk nog op 34. En vorige week nieuw binnen op 32. En deze week naar 26 gaat Sheryl Jericho... Call My Name.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 Stonden de Sissy sister s nog op 29, en nu staan ze vier weken in de lijst en zijn ze terug te vinden op 25. Only the Horses en daarvoor Cheryl Cole met haar nieuwe single Call My Name. En in die tweede week, dat zijn de lijst, ...dat gaat ze omhoog van 32 naar 26. En 24 slaan we even over, in de dertiende week zak het van 19 naar 24. Kneen. en Nelly Vitado is anybody out there. En we gaan naar een blokje Usher toe, want Usher met Climax staat elf weken in de lijst en blijft staan op nummer 23. En Usher staat met een andere plaat in de lijst, en dat is Scream. En die staat drie weken in de lijst. Vorige week 28, en deze week terug te vinden op 22. Dus zowel 23 als 22 hoor je achter elkaar Usher hier op Civums Antwoord. Mm. Hit it again, and this time, I'ma make you scream, hush, hush, hush, hush, hush, hush. yeah, man, I see you over there.